Victor hart met het NOS Journaal. Bij een controle in nacht de politie vannacht een TBS'er van 19 aangehouden... die na een onbegeleid verlof niet was teruggekeerd naar de TBS-kliniek. De man zat in een trein tussen Rotterdam en Den Haag. Naast de TBS'er is ook een man van 25 uit Rijswijk aangehouden. Hij zou een politieagent hebben beledigd. Verder zijn 31 bekeuringen uitgedeeld aan reizigers... die bijvoorbeeld met hun voeten op de bank zaten... geluidsoverlast veroorzaakten of geen geldig identiteitsbewijs bij zich hadden. De politie heeft in Meidrecht een man aangehouden die diverse keren op agenten was ingereden. In de nacht van vrijdag op zaterdag zagen agenten hem rijden. Ze hadden het vermoeden dat hij te veel had gedronken en wilden de automobilist aanhouden. Maar hij reageerde niet op een stopteken, maar een achtervolging werd ingezet. Daarbij reed hij twee keer in op de auto van de agenten en ramde ook een tweede politiewagen. De man had tien keer meer alcohol in zijn bloed dan is toegestaan.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 Het weer bewolkt, ze laten vanuit het westen regen, temperatuur 4 graden in het oosten en de graad of 7 in het westen. Morgen eerst buien, in de middag klaar zijn het op, het wordt dan ongeveer 8 graden. En de dagen daarna onstuimig met veel regen en veel wind. Dit was het, Enorme. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files. Ik heb al een overzicht van de snelheidscontroles. Die vinden onder meer plaats op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. A12 Utrecht-Arnhem tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn wordt geflitst tussen de knooppunten Waterberg en Beekbergen. Maar ook op andere plaatsen kan geflitst worden, want niet alle controles worden vooraf bekendgemaakt. Hou daar dus wel rekening mee.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 Radio. Radio. Radio. Radio met GFM Hele fijne dagen There is boy child Jesus Christ Was born on Christmas day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 ja. <hums> the ook op internet. Www.zfmzandvoort.nl. Zfm. Ook dit jaar kun je luisteren naar de Winterse Vijftig. De Winterse Vijftig. De hitlijst met de allergrootste kerst- en winterhits aller tijden.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 FM, kerstdagen. Dressed out every now and then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 And with a voice like